12 uur. Het NOS-journaal door Alt -Megens. Goedemiddag. Geert Wilders wil zijn proces helemaal overdoen. Nederland roept ambassadeur in Iran terug. En minder controles voor brave bedrijven. Wisselende wolkt met in het zuidoosten de meeste kans op zon vanmiddag. Het wordt 8 tot 10 graden en de wind neemt toe tot hard of stormachtig aan zee en vrij krachtig boven land. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht wordt het dan weer droog. Morgen minder wind en meer zon. En dan wordt het morgen opnieuw een graad of acht proces Wilders. Het zou helemaal van vooraf aan gevoerd moeten worden. Dat vindt Bram Moskovits, de advocaat van PVV-leider Geert Wilders. Want de verdediging wil de gelegenheid krijgen om de hele rij getuigen te ondervragen. En dat kan alleen als het proces in zijn geheel wordt overgedaan. Jeroen de Jager bij de rechtbank in Amsterdam. Jeroen, om tien uur vanochtend stipt begon het proces. Uh, heeft de rechtbank het strak in de hand? Ja, dat uh, probeert een rechter natuurlijk uh, direct om de orde... in ieder geval heel strak te handhaven. Uh, rechtbankvoorzitter van de Oosten gebruikte daar ook de nodige tijd voor. Opmerkingen over mensen die uh, niet op televisie in beeld willen. Bijvoorbeeld twee advocaten die uh, expliciet hebben gezegd... Uh, dat ze niet op tv willen. Uh, ook opmerkingen over hoe iedereen de zaal moet verlaten als er geschorst wordt. En hij wil gewoon een heel ordentelijk verloop van het proces. Uh, en dus als er geschorst wordt moet iedereen gewoon even wachten... en niet meteen opstaan. Duurt de langer, dan wil men er wel op letten dat eerst de verdachte meneer Wilders samen met zijn raadsman eventueel de gelegenheid wordt gegeven om deze zaal te verlaten. Anders zou dat tot enige, enigszins chaotische, taferele aanleiding kunnen geven. En dat moeten we vermijden. Dus een uh, hele strakke regie zoals je hoort, maar uh, ja, dat zie je, wat ik net al zei, eigenlijk altijd wel bij zo'n proces. En toen werd uh, ook Geert Wilders aangesproken door uh, de rechtbankvoorzitter, personalia van hem werden doorgenomen, uh, zijn adres werd uh, gecheckt en daar gebeurde eigenlijk al meteen iets waaruit bleek dat, dat Wilders hier niet echt voor zijn plezier zit. Uw adres, hebben wij genoteerd, is Binnenhof 1A in Den Haag. Is dat het adres waar wij u ook het makkelijkst kunnen bereiken als wij berichten aan u willen sturen? Dat is aan u. Nou, als, u het, als u de communicatie wil vergemakkelijken, dan kunt u misschien daar een bijdrage aan leveren door te zeggen dat dat uw voorkeuradres is. Nogmaals, dat is aan uw rechtbank. Ja. Uh, en die loeiende sirenes op de achtergrond hebben niks met hun zaak te maken. Het ja. is gewoon een test. Uh, nee, ja, helemaal niet. Het is nee. maandelijks uh, Precies, dat even duidelijk hebben. Uh, vervolgens kreeg de advocaat uh, van Wilders het woord, meneer Moskowitsch. Uh, wat heeft hij gezegd? Nou, allereerst dat hij uh, graag voorafgaand uh, aan het verdere vervolg van dit uh, proces... graag uh, een zogeheten preliminaire verweer uh, voert. Dat is een verweer waaruit, uh, waarmee je probeert aan te tonen... dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk uh, zou zijn. Uh, hij denkt daar ongeveer een dag uh, voor nodig te hebben. Dus uh, ja, dat is nogal wat. En vervolgens heeft hij een hele lijst... Uh, met getuigen behandeld. Eigenlijk de lijst die hij ook vorig jaar heeft behandeld. Toen werden daar uh, maar drie getuigen van toegewezen. Het zijn rechtsdeskundigen, islaamdeskundigen, ervaringsdeskundigen. Bijvoorbeeld uh, Mohamed Bouyeri. Hm. Ja, en, uh, hij wil proberen en kijken of deze rechtbank uh, al die getuigen wel uh, toewijst. Die hele lijst wil hij er toch weer bij hebben. Uh, vanochtend zei je ja. waarschijnlijk ook een nieuwe getuige nog. Uh, de rechter Tom Schalken, is dat ook gebeurd? Staat hij erbij? Ja. Dat is gebeurd. Uh, dat is de rechter die tijdens een etentje uh, geprobeerd zou hebben. een getuige te, be te beïnvloeden. De Arabiste Hans Jansen. Dat is onderzocht door de Rijksrecherche. En in, in het afgelopen week stelde de Rijksrecherche. dat van die beïnvloeding niets is gebleken. Maar de advocaat van Wilders, Bram Moscovits. die denkt daar toch anders over. Ook heeft Jansen verklaard, pagina 66. Ik citeer. Tijdens de verdere discussie is de heer Schalke er niet in geslaagd mij te beïnvloeden, omdat hij mijn respect en mijn vertrouwen niet had. Hieruit leid ik af, voorzitter, dat Schalke heeft getracht Janssen te beïnvloeden, maar dat het enkel niet is geslaagd, omdat Janssen daar niet voor open stond. Ja, meneer Moscovici, Nu is schorsing, uh, Jeroen, uh, en, en daarna, wat gebeurt er dan? Ja, de schorstingen is inmiddels uh, voorbij, zie ik. Uh, oh. Ik zie nu een van de officieren van justitie... Uh, die is bezig om uh, te reageren op het verhaal van, uh, van uh, Bram Moscovic. En dan gaat de rechtbank zich waarschijnlijk weer beraden... om te kijken hoe het verder gaat vandaag. Wij spreken elkaar over een uurtje weer. Dankjewel, Jeroen, Zegel. voor dit moment. Ook de, de oprichter van Wikileaks, Julian Assange, staat voor de rechter. Vandaag en morgen houdt de rechtbank in Groot-Brittannië... een hoorzitting over het uitleveringsverzoek van Zweden. Assange wordt daar beschuldigd van een zedemisdrijf. spreekt zelf de beschuldigingen tegen. Begin december werd de oprichter van Wikileaks in Groot-Brittannië opgepakt... en kort daarna is hij op borgtocht vrijgelaten. Maar sindsdien is hij onder huisarrest. Critici zeggen dat Assange slachtoffer is van een politiek proces... vanwege het publiceren van Amerikaanse ambtsberichten op Wikileaks. Nederland heeft zijn ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg in de zaak Bahrami. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Correspondent Thomas Erdbrink legt uit waarom de ambassadeur door de minister wordt teruggeroepen. De het al zegt in die verklaring dat de respectloze omgang van het Iraanse regime met de familie van mevrouw Bahrami de reden is om dat overleg in nu te prikken. Sarah Bahrami is gistermiddag onverwachts begraven, zo heeft de wereldomroep vernomen. De dochter van Bahrami kon daar niet bij zijn... omdat ze er pas gistermiddag van hoorde. Toen was de begrafenis al aan de gang, honderden kilometers verderop. Minister Rosenthal heeft de ambassadeur gevraagd... om voor zijn vertrek uit Iran scherp protest aan te tekenen... bij de autoriteiten over deze gang van zaken. Dit is het NOS-journaal, het dooralt Megers. Ja, dan weer naar Nederland. Treinverkeer tussen Os en Den Bosch ligt stil. En dat vanwege een gaslek. Dion Luiten van de politie, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Luiten. wat is er aan de hand? Bij werkzaamheden vanmorgen is een druk gasleiding gesneuveld. En op dit moment is een de druk bezig om die leiding te maken. Maar ja, dat heeft wel wat invloed voor de omgeving. Is dat gebeurd in het centrum van Os? Ja, op de spoorlaan. Dat is nou ja, tegen het centrum aan in elk geval. Het vervelende is alleen dat het langs een spoorrails ligt. Dat betekent dat, nou ja, dat het spoorverkeer daar ook stil ligt. En ligt het hele spoorverkeer stil tussen Den Bosch en Os of tussen Den Bosch en Nijmegen in zijn? Het ligt stil tussen Den Bos en Os. En tussen Den Bos, of uh, tussen Os en Nijmegen uh, gaat het uh, gewoon door. Okay. Hoe is het lekker ontstaan? Is het werkzaamheden, er is uh, gegraven? Ja, graafwerkzaamheden en daarbij is uh, deze leiding geraakt. Uh, het vervelende is, er staat een hotel uh, naast en uh, dat is ontruimd. Um, het is wel onder controle, maar het heeft een uh, flinke invloed voor de omgeving. Ja. En, en hoe lang dit uh, allemaal gaat duren? Ja, dat is de vraag. Dat zal, uh, zal ervan afhangen hoe snel dat het uh, gedicht kan worden. Maar... Ga het kraan dichtdraaien en dan, uh, dan kunnen de treinen toch weer rijden, zou je zeggen? Ja, nou, kennelijk heeft dat toch wat meer voeten in de aarde... maar daar ben ik uh, niet voldoende van op de hoogte van deze technische details. Op dit moment ligt het in elk geval nog stil. Oké. Okay. Dank u wel voor de toelichting, meneer Luiten. Goedemiddag. Ja, ja hoor. Zo'n 80 studenten houden sinds vanmorgen een gebouw van de Universiteit van Amsterdam bezet. Het gaat om het Bungenhuis in de Spuistraat waar de faculteit Geesteswetenschappen zit. Studenten zijn het niet eens met de bezuinigingen op het hoger onderwijs... en daarom hebben ze daar een aantal collegezalen opgeëist om debatten te houden. Ze hebben het gebouw omgedoopt tot Universiteit van de Toekomst... en willen drie dagen blijven. De Universiteit van Amsterdam wijst het protest af... en zegt dat de studenten het onderwijs blokkeren. De universiteit had liever gezien dat de protestactie in een kelder was gehouden. Op het Tagrierplein in Cairo wordt voor de 14e dag op rij gedemonstreerd... tegen president Mubarak. En het ziet er niet naar uit dat de demonstranten snel weggaan. Zo hebben ze speciale rookruimtes ingericht. En ze zeggen dat ze op het plein blijven totdat Mubarak weg is. Intussen komt het openbare leven in de Egyptische hoofdstad weer op gang. Veel winkels zijn weer open en het leger verplaatst wegafzettingen... bij het Tagrierplein om het verkeer beter te laten doorstromen. Gisteren heeft de Egyptische regering voor het eerst concessies gedaan aan de oppositie...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 Het Nederlands Elftal komt vandaag in Noordwijk bijeen... om zich voor te bereiden op het oefenduel met Oostenrijk woensdag. Robin van Persie is daar niet bij. De aanvaller van Arsenal heeft griep. Bondcoach Bert van Marwijk heeft Twente-aanvaller Luc de Jong als vervanger opgeroepen. Het is voor het eerst dat Luc de Jong is geselecteerd voor het Nederlands Elftal. Met het afzeggen van Robin van Persie komt het totaal op drie. Eerder lieten Rafael van der Vaart en Nigel de Jong al weten... dat ze niet mee kunnen doen vanwege blessures. Henk ten Katen dan, die is ontslagen als coach van Oum Salal uit Qatar. De club behaalde dit seizoen maar tien punten uit 12 competitiewedstrijden. Ten Kate, die heeft in Qatar samengewerkt met keeperstrainer Maarten Arts. En ook die komt binnenkort terug. Bij Oum Salal spelen onder andere oud ayaside Mario Melchiot en Gabri. Het wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar... wordt naar alle waarschijnlijkheid toch gewoon in de zomer gespeeld. Dat heeft FIFA-voorzitter Blatter laten weten in een interview met de BBC. Vanwege de extreem hoge temperaturen leek het er even op... dat de FIFA open stond voor het verplaatsen van het toernooi naar de winter. Maar volgens Blatter is die verschuiving van de baan... omdat de organisatie in Qatar het WK in de zomer wil houden.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 Maar de artsen durven niet te zeggen of hij ooit weer kan racen. Er wordt rekening mee gehouden dat Kubica vaatproblemen krijgt... en de komende week opnieuw geopereerd moet worden. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, de Geest. Goedemiddag. Ja, ik heb geen files, maar wel wat nieuws van de spoorwegen. Want de brandweer heeft het treinverkeer tussen Os en Den Bosch stilgelegd. Dat heeft te maken met een gaslek langs het spoor. Treinreizigers hebben daar ruim een uur vertraging. En ook tussen Groningen en Assen rijden geen treinen door een aanrijding... En ook daar is de vertraging ruim een uur. Dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Het proces tegen Geert Wilders zou helemaal van vooraf aan gevoerd moeten worden. Zo betoogde zijn advocaat Moskowitsch vanochtend. Nederland heeft zijn ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg in de zaak Bahrami. Bedrijven die de regels goed naleven, worden vanaf eind dit jaar veel minder vaak gecontroleerd. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op Radio 1 de NCV met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Bijna 25 jaar geleden begon zijn haar carrière als tenniscommentator... Marcella Mesker. En dat was bij de finale van het ABN AMRO-tennis-toernooi. Deze week is er weer veelvuldig te horen bij datzelfde tennis-toernooi. Zo een gesprek. In het mediaforum twee hoofdredacteuren. Sanne Groot-Koelkamp van de groene glossy Green 2. En Peter van der Meers van NRC Handelsblad. En het gaat onder meer over Al Jazeera... Die zich door de gebeurtenissen in Egypte ontpopt als een gerespecteerde nieuwszender. Momentum is being lost. They say they're staying. But for the moment, so is the man they desperately want out. Alan Fischer, Al Jazeera. En wie wordt de nieuwskenner van week 6? De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Frederik Weide uit Purmerend. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag, zoals u hebt kunnen horen. En ook zien is het proces tegen PVV-voorman Geert Wilders hervat... en niet alleen de rechters zijn vervangen... Ook het mediabeleid is strakker dan de vorige keer. Zo twittert het verslaggever Theo Verbrugge... mag de radiozender niet mee naar binnen nemen bij proces Wilders... dan maar de tragere opnameapparatuur. NOS-verslaggever Jeroen de Jager legt uit... welke beelden wel en niet uitgezonden mogen worden. Hoe zit Wilders er zelf bij? Ja. Um, ik heb hem eerlijk gezegd nog niet uh, gezien. want Er zijn wat restricties ook uh, als het gaat om uh, uh, het in beeld brengen van uh, dit proces. In tegenstelling tot de vorige keer mag de zaal niet gefilmd...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 Boer zoekt vrouw heeft gisteravond voor de verandering het eigen kijkcijferrecord niet opnieuw gebroken. Er keken maar 5,1 miljoen mensen. Dat is ruim 100.000 minder dan vorige week. Wel was het programma veruit het best bekeken programma van de zondag. Datingshow The Bachelor komt terug op tv. Niet met Irene Moors dit keer. Maar met Robert ten Brink als presentator van het RTL-programma. Maar ten Brink is nog niet over het verlies van Lotto Weekend Miljonairs heen. Dat voortaan niet meer door hem, maar door Jeroen van der Boom wordt gepresenteerd. Zijn ongenoegen hierover liet hij gisteren duidelijk horen in het programma van Carlo en Irene op RTL 4. Waarom of ten Brink nou zo consequent is in zijn verdriet? Ja, dat klinkt misschien heel stom om te zeggen. Ik, een aantal jaren geleden heb ik klasgenoten overgenomen van iemand die dat jarenlang heeft gedaan. Daar heb ik Koos Posten maar wel even opgebeld natuurlijk van jeetje, ja. uh, hoe not dat nou of weet ik wat. Maar ik hoor helemaal niets. Jouw Mijn grootste nieuwprogramma nieuw programma over de liefde. Ik ken het programma toevallig. Over de liefde. Jammer dat je mij niet gebeld hebt van tevoren. <laughs> ja, ja maar nee. <laughs> Ik is hebt het ook één keer gedaan. Ja, ja, ja. nou ja, Eindgoed al goed, Jeroen van der Boom heeft intussen op Radio 538 toegezegd... dat hij telefonisch contact gaat zoeken met Robert en Brink. Vanaf vandaag kunt u luisteren naar het radiohoorspel Paul Vlaanderen... en het tijdmysterie. Het is dagelijks te horen in het NTR-programma Familie Nederland... op Radio 5 Nostalgia. Het radiodrama vertelt in 60 korte scènes... het verhaal over de bekende radiodetective Paul Vlaanderen. Die wordt gespeeld door Porgy Fransen. Hij is van 1963 plotseling in 2011 terechtgekomen en ontdekt een wereld die hij niet kent. Luisteraars kunnen zelf ook meedoen, die worden tijdens het programma gevraagd om met eigen verhalen in te haken. De volksopstand tegen president Mubarak is na twee weken blijkbaar minder nieuwswaardig geworden. Een deel van de Nederlandse journalisten is intussen vanuit Egypte naar huis gegaan. NOS-verslaggevers Nicole Levever en Sander van Horen zullen Cairo vandaag ook verlaten. eens um, even kijken. We gaan naar oud Tweede Kamerlid Ed Anker. Die wordt uh, vanaf 1 februari presentator voor de EEO op Radio 1. Hij gaat de nacht op 1 en dit is de zondag presenteren. En Ed Anker zou nu aan de telefoon zijn, maar er wordt naast gebeld, zie ik aan de overkant. Daar kan ik u verslag van doen. Ik zie een man met een telefoon bijvoorbeeld aan zijn oor. Um, dat betekent over het algemeen dat hij probeert iemand te bellen. Uh, dat zou dan Ed Anker moeten zijn, maar ik begrijp dat dat niet helemaal lukt. Op een of andere manier is die verbinding uh, verbroken. Nou, dan uh, houdt u dat van ons te goed. Uh, of u gaat hem maar gewoon beluisteren, Ed Anker. Hij gaat dus uh, vanuit de politiek ineens op de radio actief zijn. En dat doet hij bij de EO, de Nacht op 1. En dit is de zondag, zo heten die programma's. Bijna 25 jaar geleden begon Marcella Mesker als tenniscommentator bij de NOS. Dat was bij de finale van het ABN AMRO tennistoernooi... tussen John McEnroe en Stefan Edberg. Mooie namen, mooi affiche ook uh, dat jaar. Uh, Marcella was toen nog de tweede commentator, zoals dat dan heet, naast Heijnse Bakker. Intussen is een vertrouwd geluid als het over tennis gaat bij de NOS... en deze week doet ze wederom verslag van dat ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Want dat is begonnen, Marcella. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, zin in dit toernooi voor de zoveelste keer? Ja, altijd. Het is toch wel uh, qua tennis in Nederland het neusje van de zalm. En uh, ja, het is het grootste indoor toernooi ter wereld. Dus uh, er staat hier nogal wat. Um, 87 ben je na je loopbaan als tennisser uh, in dat commentaar vaak gerond. Hoe ging dat eigenlijk? Ja, een beetje een gek verhaal, want uh, ik speelde zelf nog, maar ik was in die periode geblesseerd. Uh, ik had een voorste kruisbandblessure. Nou, dat duurt meestal maanden voordat dat beter gaat. Voordat je weer kan spelen. Dus in die tijd deed ik een hoop andere dingen. Veel media. PR-verhaaltjes. Uh, uh, en toen ineens, uh, ja, via een kennis kwam ik in contact met Studio Sport. En, uh, nou, toen heb ik een keer een gesprek gehad met Kees Jansma, Martijn Lindenberg, Ad van Liemt. Dat was uh, toen, uh, ja, de, de, de, de, de bazen waren dat van Studiosport. Toen mocht ik op audiëntie komen, een keer vijf of tien minuten... samen met Heinze een oefenwedstrijdje doen. En uh, nou, toen zeiden ze, nou dat is, uh, dat is prima, uh, geaccepteerd. Uh, ga maar de finale doen uh, bij het ABN AMRO. <lacht> dus in mijn blessureperiode is dat eigenlijk toen voor het eerst begonnen. Ja, en toen had jij ook gelijk zelf de smaak te pakken. Nou, dat is natuurlijk heel geleidelijk gegaan, hè, want het is uh, nu 25 jaar geleden. En ik ben zelf gestopt uh, met proftennis in 1988. Uh, en eigenlijk begon de NOS uh, begin negentiger jaren echt veel met tennis op televisie. Lange live uitzendingen. En dan had natuurlijk alles te maken met de grote successen van Richard Krajcek, uh, Paul Haarhuis, Jan Siemerink, Jacco Elting. Ja, en toen kwam ik uh, heel veel in actie. Dus ik heb het geluk gehad dat ik langzaam uh, ja, steeds een stapje verder ging en steeds meer ging doen. Ja. Eigenlijk heb jij ook een soort trend gezet. We zien ook bij andere sporten nu vaak uh, mensen uit de sport zelf... die als een soort co-commentator toch uh, dingen duiden en zo. Ja, ik denk dat het ook uh, heel goed is. Um, uh, wat je bijvoorbeeld in tennis ziet. Uh, ja, als wij op Roland Garros zitten en er zitten daar uh, 300 televisiecommentatoren. Nou, dan zijn er toch zeker 200 die vanuit de tennissport komen. Het blijft natuurlijk een, een, een kleine wereld. Uh, tennissers uh, worden coach of ze gaan in de media. Of worden toernooidirecteur. Of uh, komen in een begeleidingsteam terecht. Of worden manager. Uh, als ik nu naar de wedstrijden kijk en dan, ja, dan komt er weer een referee gerend. Of een, uh, zie je een coach in beeld en dan zijn er weer mensen met wie je zelf vroeger hebt gespeeld of die je kent. Dus het blijft een kleine wereld en ja, je ziet toch heel vaak dat de mensen vanuit die wereld uh, een bepaalde functie vervullen. Ja. Nou was het zo toen jij begon dat je dus inderdaad als een soort ja, tweede commentator, Heinz Bakker gaf dan het, het verslag en uh, die was uh, zeg maar de, de, de, de hoofdcommentator uh, en jij de, deed dan de, de, de aanvullende met name speltechnische analyses. Uh, hoe, hoe lastig is dat eigenlijk om, om dat met iemand te doen? Uh, nou ik moet zeggen... Tegenwoordig is dat alleen maar prettig hoor, om, om, om met twee man een tenniswedstrijd te doen. Uh, tennis is natuurlijk ook veranderd in de loop der jaren. Hè. Vroeger ja, gingen de kijkers ook echt goed voor een wedstrijd zitten. Uh, drie uur soms bij een best-of-five, vier uur. En dan gingen ze ja, met een zak chips en uh, lekker kijken. Vandaag de dag is het allemaal veel sneller geworden. en uh, Moet er meer tempo in, uh, het is prettiger om naar twee stemmen te luisteren. Uh, iemand ja, die de boel een beetje aangeeft, die misschien de feiten en cijfers doet... En dan iemand die vanuit het tennis de analyses doet. Dat hebben we bijvoorbeeld nu bij de NOS met Jan Siemerink, de huidige Davis Cup captain. Ja. Dus je ziet daar toch echt wel ook wel een, een verschuiving in. En um, ja, mensen vanuit de tenniswereld die kunnen het spel lezen, die zien wat er gebeurt. Um, hebben dat vaak ook zelf aan de lijve ondervonden. Uh, dus ja, tennis met de uh, gamewissels. Ja, daar heb je nogal wat ja. tijd om wat te vertellen. Ja, maar je zou juist denken van want, want ik, ik een gemiddelde game, nou ja, die duurt een paar minuten over het algemeen. Uh, dat, je, dat je dan inderdaad uh, feitelijk vertelt wat, wat, wat wij ook allemaal zien. Maar het gaat vooral om die pauze dat ze dan met die handdoeken aan de kant. Zitten, dan moet je natuurlijk echt helemaal los. Ja, dat is uh, stilstaand beeld. Alwel dat vandaag de dag uh, ook uh, flink gevuld wordt met alle celebrities, <lacht> entourages, coaches, vriendinnen, liefdes. Nou Houd, ja, noem hou, je maar dat, op. hou je dat ook allemaal bij? <lacht> nou ja, dat moet wel, hè, want het is natuurlijk uh, heel pijnlijk. En dat gebeurt natuurlijk wel eens als je in het buitenland zit. En de regie die zoomt gewoon 30 seconden close op nou ja, een Franse acteur van goede tijden, slechte tijden, ter plekke. Ja, die kennen wij natuurlijk niet. Nou ja, dat is dodelijk als je niet weet wie dat is. Ik ken ze in dus... Nederland niet eens, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nou ja, goed, als commentator moet je daar toch wel uh, redelijk in thuis zijn. Dus je leest ook al die bladen? Nou, niet de bladen, maar bij zo'n tenniswedstrijd... je weet dat uh, uh, Jean-Paul Belmonde daar altijd zat. Grote filmsterren, Patrick Bruel, de zanger. Uh, dus op een gegeven moment heb je wel door hoe die regie daar werkt. Ja, uh, en, en uh, bedoel, uh, wat, wat voor commentaar krijg je van mensen terug? Hè? Want die zegt ook nou, willen ze nou veel juist horen? Of willen ze. Uh, daar is vaak ook wel kritiek op op commentatoren dat ze te veel aan het woord zijn. Hoe is dat bij tennis? Nou ja, na 25 jaar heb ik wel geleerd. Je kan het niet iedereen naar de zin maken. En smaken verschillen, dat is in alles zo. En dat is zeker bij sportcommentaar. Iedereen heeft daar toch zijn eigen mening en zijn eigen oordeel over. En dat is maar goed ook. Uh, daarom heb je ook altijd verschillende commentatoren. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En um, ja, dan, dan heb je als kijker ook ja, je favorieten. En uh, soms zit je erbij en soms niet. En uh. ja, nou ja, dan, uh, dan is het jammer. Maar smaken verschillen en uh. daar ontkom je niet aan. Je bent begonnen bij de tv, maar tegenwoordig doe je ook radiocommentaar. Dat is natuurlijk nog weer anders, want dan zien we de beelden er niet bij. En moet je nog meer vertellen dan, uh, dan, uh, dan op tv, lijkt me. Ja, dan krijg je. dat is natuurlijk eigenlijk heel erg leuk om te doen. Want dan zit je heel enthousiast midden in een wedstrijd. Soms moet je verluisteren als je dicht op de baan zit. Nou, dan krijg je anderhalve minuut. En dan moet je echt het play-by-play-commentaar doen. Hè. Forehand cross, backhand cross. En uh, Djokovic gaat naar het net. En uh, Murray loopt over hem heen. Djokovic erachteraan. En oh, een schitterende passing uiteindelijk van de schot. Nou, zo gaat dat ongeveer. En dan heb je weer die 25 seconden rust. En dan moet je dus weer wat vertellen. Zevende keer dat ze tegenover elkaar staan. Uh, 4-3 in het voordeel van Djokovic. Ja, het, het ziet er toch naar uit dat uh, Djokovic uh, beter van start is gegaan. Uh, Overtuigend, nou ja, et cetera. Dus dat is uh, heel erg to the point. Ja, ik dacht dat hij trouwens niet meedeed, Djokovic, in de nee, nee, ik deed ook nog even de finale van de Australian oh, ja, Open. Okay. Hour. <laughs> ja, nee, ik snap het. En, dus, ja. en nog even over dat uh, tennis in het algemeen, als, als tv-sport. Want ook daar is toch wel een hoop veranderd. Uh, nou, veel, ook... veel meer wisselingen. Nou ja, al die technische hulpmiddelen natuurlijk. Ja, absoluut. Uh, uh, vroeger had je gewoon heel lang, secondenlang steeds maar diezelfde close-up van die speler in beeld. Nou ja, dat kon ook niet anders. Je werkte met drie, vier camera's uh, bij een televisiewedstrijd. Als wij nu op Roland Garros zitten, daar in dat hele grote stadion... dan werken ze wel met twintig camera's. Dan heb je een camera die boven de arena hangt. Je krijgt een camera die op het Bois de Boulogne inzoomt. Je hebt een speciale camera die uh, ja, alle beroemde mensen en aanhang... in het publiek in de gaten houdt. Je hebt schitterende slow-motion-camera's. Nou, Het is werkelijk alsof de, de zweetdruppels van Nadal je huiskamer binnenvliegen. Ja. Zo scherp is dat. En ja, Die technische ontwikkeling is natuurlijk enorm geweest de afgelopen 25 jaar. En ja, laten we ook het Hawkeye-systeem niet vergeten. Een enorme aanwinst in tennis. Het elektronisch lijnensysteem wat ze inzetten. En dat is ook uiteindelijk met camera's en met computertechnieken, is dat uh, nu mogelijk. Ja. Um, dus er zijn mensen die zeggen van ik, ik, ik, ik zie wel heel veel tennis nu op tv. Dat ben jij vast niet met ze eens? Um, nou ja, soms het hangt het ervan af. Als je fan bent of je, of je volgt het, dan is het natuurlijk leuk. Maar ik moet wel zeggen, een tenniswedstrijd is lang... Um, ja, mensen hebben het vandaag de dag. De wereld om ons heen is veranderd. Die willen niet meer twee, drie uur gewoon naar één ding kijken. Daar moet een beetje vaart in zitten. Um, ja, Dus zie je ook een ontwikkeling bij de NOS... dat wij de laatste ja, decennia toch ook veel meer uh, hoogtepunten zijn gaan uitzenden. Grote samenvattingen. Uh, meer achtergronden oh. zijn gaan uitzenden. Dus daar is ook een verandering in gekomen. Uh, nee, en dan je, heb je abonneezenders of Eurosport... die die ja. natuurlijk dan, uh, ja, die, die content wel nodig hebben een hele dag. Ja, nou ja en we missen natuurlijk toch een beetje uh, mensen echt, in de, laten we zeggen, in de top 20. Ik bedoel, in de tijd dat jij, dat jij begon was, het, was het crycheck... en hadden we de, de, de dubbelaars die, die goed, uh, uh, uh, uh, hoe hoort het, goed presteerden. Ja. Uh, de bakker en hazen komen eraan, hoor ik iedereen zeggen. Dus dan, zou het, dan zouden we misschien als land ook wat meer weer in dat tennis uh, zien. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk ook uh, altijd een journalistieke afweging die de NOS maakt. Hoe doen de Nederlanders het? Want ja, de taak van de publieke omroep is toch ook een beetje... Uh, de Nederlanders op het allerhoogste uh, sportniveau te volgen. En in de tijd met Richard Krajcek, een potentiële Grand Slam winnaar... en dan nog een aantal andere jongens, uh, Haarhuis, Schalken, Elting, Siemering, ja, uh, top 10, top 20 materiaal. Ja, dan doe je mee. En... Um, ja, dat hebben wij als land nodig. Dus ja, Timo en, uh, en uh, Robin, nog even een stapje erbij. Eh, top 10. En ja, dan krijgen ja. we gewoon weer meer Nederlanders te zien. Wat is de allermooiste partij die je in die 25 jaar hebt mogen verslaan? Ja, dat wordt natuurlijk vaak gevraagd. Er zijn er heel veel geweest, hoor. Eh... Uh, ik moet dan altijd terugdenken aan het moment van Pete Sampras en Jim Currier. Dat was bij de Australian Open. Um, 1995 geloof ik, of in de negentiger jaren. Uh, Sampras die huilend met dikke tranen die over zijn wangen biggelden... Uh, de ene ees na de andere sloeg... Want die week was bekend geworden dat zijn coach Tim Gullickson uh, hersentumor had. En nou ja, die bleek ook na uh, drie maanden te overlijden. En ja, dat was zo emotioneel voor Piet Sampras dat hij ja, daar huilend op de baan het beste tennis liet zien. Dus dat was heel emotioneel. Um, nou ja, Federer die natuurlijk zijn Grand Slam voltooide twee jaar terug op Roland Garros. Ja, dan zit je ook met een brok in je keel. Ja, ja. En natuurlijk de Nederlandse successen laten we wel wezen met Richard ja. Krejcik en de jongens die het zo goed deden. Deze week veel te horen bij het ABN AMRO-toernooi. We komen je vast tegen de komende week in de uitzendingen. Met Elting en Haarhus die terugkeren. We volgen trouwens Jacco Elting deze week in ons radiodagboek. Dus dat horen we steeds tegen half twee de hele week. Het wordt vast leuk daar in Rotterdam. Dank voor het gesprek, Marcella Mesker. Graag gedaan, Jurgen. Hoi. En we gaan nog even snel naar oud-Tweede Kamerlid Ed Anker. Die heb ik daar straks al even aangekondigd. Want hij wordt vanaf 1 februari presentator voor de EO op Radio 1. Hij gaat de nacht op 1 en dit is de zondag presenteren. Meneer Anker, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, opvallende overstap toch wel van de politiek naar de ja, journalistiek, naar, naar de media. Uh, lijkt het moeilijk om uh, aan die andere kant van de microfoon plaats te nemen? Nou, ik uh, moet wel even een omschakeling maken natuurlijk dat ik vanaf uh, nu de vragen stel. Maar ja, het is wel ontzettend leuk. En het is ook een, uh, een baan waarbij ik veel uh, de taal mag gebruiken en met media aan de gang ben. En dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Hoe bent u daar eigenlijk terechtgekomen? Nou... Ik moest natuurlijk, toen ik de kamer uitsloog, wel even gaan nadenken... wat zal ik nu eens gaan doen. En um, in mijn kamerwerk heb ik altijd hele leuke ervaringen gehad met media. Met name radio heb ik altijd wel heel erg bijzonder gevonden. Dus ik ben daar eens over gaan praten bij de EO. En zij waren op zoek naar presentatoren. Nou, zo ontstond er een mooie match. Ja, Maar u had geen enkele ervaring op dat uh, gebied. Behalve dan dat u zelf vaak geïnterviewd bent. Uh, nee, dat klopt. Ik heb zelf nog nooit radioprogramma's gemaakt. Hoewel, ja, nou ja, goed... Ik heb als redactie werk gedaan uh, voor mijn studentenvereniging en dat soort zaken. Maar dat is toch heel wat anders. Nee, dat gaat er helemaal nieuw aan beginnen. Ja. En, en uh, uh, ik begrijp dat dat uh, een programma wordt in afwisseling met Jeroen Snel, hè? Die, die zondagochtend met name. Ja. Nog gedacht aan duopresentatie misschien? Ja, dat moet ik ook gewoon allemaal even ontdekken. Um, of ik daar uh, wel of niet uh, voor geschikt ben. Maar ik wil eerst uh, gewoon even goed doorkrijgen uh, waar de knoppen zitten om uh, heel plat te zeggen. En... Uh, maar duurpresentatie is misschien wel leuk. Maar voor de zondagochtend is het, uh, het is een diepte-interviewprogramma. Uh, wat zich toch uh, niet echt leent voor duurpresentatie. Bij wordt het wel heel erg druk. Ja. Je hebt gewoon een uur tijd om één iemand goed te bevragen. Wanneer is de eerste keer? Um, ik denk, ja ik weet zeker, over twee weken. En wie is dan de gast? Uh, uh, de, nee, dan begin ik s'nachts. Oh. Ik weet nog niet wie de gast is. Ik heb s'nachts de nacht op één. Van maandag op dinsdag, vier uur lang... En ik heb onderweek met Jeroen snel afgewisseld. Dit is de zondag. Ja, oké, okay. nou we blijven u volgen. Maar u dan nu als, als radiopresentator. Ja, Su succes dat... in ieder geval. Dankjewel. Het Dag. Dag. anker is dat EO-presentator in SP nog. Dat kunnen we nu zeggen. Zometeen het uh, mediaforum. Dat doen we met uh, twee hoofdredacteuren. Sanne Groot Koelkamp van de Groene Glossy Green 2. En Peter van der Meers van NRC Handelsblad. Nu eerst Doorald Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. De rechtszaak tegen Geert Wilders wordt zeer waarschijnlijk helemaal overgedaan. Het OM wil eigenlijk dat de zaak ongeveer wordt hervat op het punt waar hij eerder stopte. Maar de advocaat van Wilders, Moskovits zei vanochtend bij het begin van de nieuwe zaak dat wat hem betreft alles wordt overgedaan. In de wet is geregeld dat een zaak over moet als een van de partijen dat wil. De rechter beslist daar maandag over.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 Na een aantal dagen met onstuimig weer volgt ook vandaag weer een dag met veel wind. Het lijkt er overigens wel op dat dit voorlopig de laatste dag is met het onstuimige weer. Op dit moment is het overal droog en vooral in de zuidelijke helft van het land komt op steeds meer plaatsen de zon bij. Actueel ligt de temperatuur tussen 7 en 9 graden. Vanmiddag neemt de zuidwestenwind toe naar vrij krachtig tot krachtig, zo'n windkracht 5 tot 6. Op de Wadden en in het noordwestelijk kustgebied neemt de wind toe naar hard mogelijk stormachtig, zo'n windkracht 8. Daarnaast is er ook kans op windstoten van 80 tot 90 km per uur. Verder is het in het noorden dus overwegend bewolkt... in het zuiden vrij zonnig en het wordt vandaag zo'n 8 tot 11 graden. Aan het eind van de middag beginavond gaat het vanuit het noordwesten wat regenen. Geen grote hoeveelheden overigens. En het regengebied trekt in de avond over het land. Vannacht wordt het dan droog en klaar het op. De wind neemt dan ook flink in kracht af. De minima die liggen rond 4 graden. Nou, morgen dinsdag is het vrij zonnig en droog en wordt het een graad of 8. Woensdag blijft het ook droog, maar vanaf donderdag neemt de kans op regen weer toe. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Moerdijkbrug 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd waardoor er twee rijstroken dicht zijn... Verder een bericht van de spoorwegen. Tussen Groningen en Assen rijden namelijk geen treinen na een aanrijding. Treinreizigers hebben daar ruim een uur vertraging. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Peter van der Meers. Welkom. Ja, goedemiddag. Uh, vandaag wordt het proces tegen Geert Wilders hervat. Of dat is al gebeurd eigenlijk. Alle nieuwsploegen staan binnen. Twee advocaten willen niet in beeld worden gebracht. Ja, eigenaardig Opvallend? vind ik... Uh, um, uh, uh, Processen anno 2011 uh, zijn nu eenmaal... Enfin, processen zijn openbaar, of de meeste processen zijn openbaar. En zeker zo'n proces. Waarom zou je niet in beeld willen worden gebracht? Ik um, kan het prettig vinden of ik kan het niet prettig vinden... maar media zijn nu eenmaal alomtegenwoordig. En als je advocaat bent, hoort dat, er, uh, hoort dat er voor een stukje bij. Niet zeuren, eigenlijk. Niet zeuren, nee. Nee. Uh, De tweede gast van vanmiddag is uh, Sanne Groot-Koelkamp... die is hoofdredacteur van de Groene Glossie Green 2. Um, uh, Sanne, wat voor invloed heeft het, uh, denk je, als, als je als rechter of advocaat... <coughs> Of als getuige in zo'n proces s'avonds nog eens even kan terugkijken hoe je het hebt gedaan eigenlijk. Nou ja. Ik, ik vrees dat het tegenovergestelde, uh, ik, ik denk dat het uh, uh, wel degelijk uh, de rechtszaak zal beïnvloeden. En uh, het zijn allemaal mensen, de rechters en ook wilders, En die zullen zichzelf vervolgens volgende allemaal afvragen. God, heb ik het nou wel goed gedaan? En volgens mij is daarvoor niet zo'n rechtszaak bedoeld. Volgens mij moeten we die mensen vertrouwen en moeten ze het ook met z'n allen in zo'n ruimte kunnen doen. En uh, zonder dat wij ons allemaal mee gaan bemoeien. Alleen een tekenaar toelaten die dan de volgende dag Precies, een en, en natuurlijk, je, kan, he, je mag uh, achter een glazen wand zitten meeluisteren en vervolgens over nadenken en de volgende dag een stuk in de krant publiceren. Maar tv heeft zo'n enorme invloed en nog live televisie ook. Ja, iedereen die wel eens op een live televisieprogramma heeft gezeten... die weet hoe heftig dat is. En ik kan me niet voorstellen dat ze op deze manier nogal onafhankelijk... Uh, helemaal ja. hun werk kunnen doen. Meneer van de Meester, dat is natuurlijk toch ook bij, het, bij de eerste... Bij het, laten we zeggen deel 1 van het proces, wat, wat dus nu helemaal is afgeblazen... Is, daar, daar ging het toch wel mis. Dat allerlei mensen toch zich kennelijk anders gingen gedragen... omdat die camera's erbij ja, stonden. Ja, maar nog eens, uh, je kan zeggen... we moeten terug naar de tijd van de tekenaar... maar dat is uh, de tijd van de 19e eeuw. En uh, um, media zijn alomtegenwoordig. Een politicus die niet kan functioneren... in, in um, een mediamaatschappij... wordt anno 2011 ook niet meer verkozen... of uh, uh, wordt, geen, wordt geen minister meer. En dat geldt... En je kan dat betreuren, maar dat geldt ook voor de rechtspraak. Dat er een stuk openbaarheid is, en die openbaarheid heeft voor een stuk te maken met televisie en met, uh, met rechtstreekse uitzendingen. Daarom vind ik het overigens ook niet zo slecht dat uh, wat er nu gebeurd is in het eerste deel van het proces, uh, of bij het eerste proces, omdat de bewustwording over media en een rechtbank, dat, die daardoor veel, uh, veel is, uh, of in, in elk geval is toegenomen. En uh, ik denk dat we dit nog wel meer zullen zien. Je zag het in de met de hele grote processen. OG Simpson, uh, ja. uh, Michael Jackson, noem maar op. En je kan dan betreuren dat het tot excessen uh, leidt. Maar uh, de klok terugdraaien, ga je nooit meer kunnen doen. Sanne, helaas voor je. Ja, ik, uh, dan, dan moet ik het onderspit delven, maar ja, ik blijf bij mijn mening. <laughs> ja. Laten we naar Egypte gaan, want dat is uh, eigenlijk misschien nog wel veel belangrijker. Uh, voor alle nieuwszenders, ook de onze trouwens, is Egypte een dagelijkse bron voor uh, gesprek. Natuurlijk uh, voor Al Jazeera lijkt het conflict zelfs te gaan doen wat de golfoorlog ooit voor CNN deed: namelijk uh, het katapulteert de zender richting de status van gerespecte uh, gerespecteerd en betrouwbaar nieuwsmedium. Uh, kijk jij daarnaar, Sanne? Nou, niet regelmatig, nee. Ik zou meer moeten kijken. Uh, vooral nu we allemaal weten dat het een steeds betere, genuanceerde, uh, ja, een journalistiek sterke zender nou, wordt. Het was altijd een beetje de al Qaeda zender die die vage bandjes uitzond. Ja, die en zo. Hoofdingen uitzond. Ja. En, uh, toch, de onthoofdingen uitzond. En toch de zender van, uh, van Bin Laden. Dat gevoel uh, heerst ontzettend natuurlijk. En uh, ja, er is nu iets aan het verschuiven. En dat is volgens mij uh, spannend positief ja. en positief. Meneer Van de Meertje, u hebt ooit toen u voor de VGT werkte... de hoofdredacteur van, uh, ja, net een jaar van Al Jazeera. Ja, net een jaar geleden ben ik de, de directeur van Al Jazeera... gaan uh, opzoeken in, uh, in Qatar. Uh, Overigens een heel verstandige man, een Palestijnse ingenieur. Uh, en toen ben ik dieper in Al Jazeera gedoken. En heb ik echt uh, weken uh, um, ook allerlei opnames van Al Jazeera zitten bekijken. En onder andere een aantal um, uh, verhalen over Al Jazeera. Bijvoorbeeld, Ze hebben nooit, maar dan ook nooit, onthoofdingen uitgezonden. Dat is iets wat Amerikanen vertellen over hen. En wat ook voor mij, ik dacht het ook toen uh -huh. ik eraan begon, ja, dat is toch die zender van de, de onthoofdingen. tot de bandjes van Bin Laden, uh, ik heb hem daarover ondervraagd en toen zegt die man heel terecht, kijk, wij krijgen de bandjes van Bin Laden, stel meneer Van der Meers dat u met de VRT die bandjes krijgt, wat ga je doen? Ga je ze niet uitzenden? En dan denk je, ja, eigenlijk uh, heb ik die zender leren appreciëren. onder andere toen, omdat ik er toen vele, vele uren en dagen naar gekeken heb, als ja, dit is de stem van de Arabieren, zoals CNN de stem van de Amerikaan en BBC de stem van de, um, van van de Britten in de wereld ja, Het bijzondere nu toch in Egypte, bijvoorbeeld dat er, dat er heel veel kritiek is op, op Al Jazeera is. Hè? Ja, maar dat is, dat is eigen Al Jazeera in al die jaren, dat zal bestaan, meer dan tien jaar, dat er ook in die Arabische landen waarover ze berichten, dat er altijd heel veel kritiek geweest is. De Palestijnen hebben in de bezette gebieden een bureau ooit gesloten, de Kuwaitis zijn er boos op, Libië heeft ooit de, de journalist van Al Jazeera het land uitgegooid. En dat zegt net, in veel gevallen net iets over de relatieve objectiviteit waarmee die zender uh, toch wel leek te berichten. Mij viel vooral op de jongste weken dat ze correspondenten hadden in plekken in Egypte waar ik nog nooit over gehoord had. Ja, dat iedereen rond het uh, Tagrierplein staat. Ja. ja, Suez. Ja, uh, Luxor. Uh, maar allerlei kleine stadjes en gehuchten en dorpen. En dat was eigenlijk heel interessant, ja. vond ik, om te zien hoe diep ze in die maatschappij zijn doorgedrongen. Zandag is is zat uh, Robert uh, Kaplan uh, bij uh, Buitenhof, Amerikaanse denker. En die had daar ook kritiek op, hè, op, op de media. Die zei van, ja, iedereen is maar op dat Tagrierplein Gefocust, maar we weten totaal niet wat mensen een paar straten verderop vinden. En laat staan in, de, in, inderdaad in die dorpen die Van de Meester het beschrijft. Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik, ik kan me voorstellen dat je misschien dat je niet durft, hoor. Als correspondent. Hè, om, om je buiten de gebaande paden te begeven. Maar het brengt natuurlijk niet het, het, het nieuws. En daarom denk ik ook dat zo'n zender als Al die overal mannetjes heeft, steeds groter zal worden. Uh, en ja, dat wij blijkbaar doen we toch een stapje terug als, als Westerse media. Anders was het nooit gebeurd. Dan waren we nu allemaal gewoon naar CNN aan het kijken. En dan uh, nou moet ik wel zeggen dat ik. Ik vind er nog wel één uh, haak aan. En is dat is dat. Als Jazeera wordt uh, gefinancierd door de Emir of Qatar. En ze zeggen dan wel. Ja. We zijn helemaal onafhankelijk. Uh, maar dat vind ik een heel interessant feit. Dat betekent dat het geld nooit op zal raken. En onze, uh, hè, onze westerse zenders. Uh, die moeten steeds meer bezuinigen. Dus dat betekent dat er op dit moment. lijkt wel alsof er een verschuiving plaats gaat vinden. Hè, naar. Ja, misschien wel de politische media... die nog wel geld hebben. Ja, hoe hoe, hoe berichten Al Jazeera over Qatar bijvoorbeeld? Relatief kritisch, maar dat is inderdaad... daar heb je heel veel gelijk. En dat is hun, hun, hun zwak punt... dat de emir van Qatar is aan de macht gekomen... met een staatsgreep tegen zijn vader... die in Zwitserland ergens zit. En in mijn ogen... hebben ze nooit goed kunnen uitleggen... of ze nu kritisch over Qatar... dan... al dan niet kritisch over Qatar... aan het bericht geven zijn. Nu... Uh, je hebt gelijk als je zegt van uh, hun geld geraakt... Nooit op is, is wat veel gezegd, maar het is intussen een conglomeraat geworden. Ze hebben drie sportzenders, ze hebben jeugdzenders. Uh, um, maar in mijn ogen die naast CNN, naast BBC, naast de grote uh, ketens in, in, in de rest van de wereld kan, uh, kan bestaan. En in die zin denk ik is het sowieso een verrijking van het, uh, het medialandschap. Hebben zij de waarheid in pacht? Helemaal niet. Maar zoals we ook niet mogen denken dat de BBC of CNN hmm. of NRC Handelsblad of noem maar op de waarheid in pacht heeft. Dus in die zin is het prettig om te zien dat daar een nieuwe speler gekomen is. Nou, Sanne zei het al dat die journalisten vooral naar dat plein hebben gekeken. is ook nog wel te verklaren. Omdat ze nou ja, voor een groot deel ook in de hotels werden gehouden. Hè? Omdat het gewoon echt onveilig was. Uh, intussen blijkt dat, dat iedereen daar weer zo'n beetje weggaat. Ook jullie correspondent is terug ja. naar zijn eigen standplaats. Ja. Waarom eigenlijk? Well, we hebben hem vervangen. Uh, Guus Valk, die uh, in Tel Aviv zit normaal. Uh, was naar Israël gegaan. heeft daar nu een kleine twee weken gezeten. Voor een stuk omdat Guus uh, erdoor zat. Moe was. Veertien uh, dagen in die omstandigheden rapporteren. Dan moet je nu en dan is vers bloed... Uh, invliegen. En uh, nu werken we met een jongen die vroeger voor ons ook in Algerije gewerkt heeft. En, uh, een Vlaamse journalist, Gert van Langendonk, die nu de volgende twee, drie weken in Egypte zal blijven voor ons. Goed. Nog even naar een uh, verhaal uit eigen land. Uh, even laagst naar een fragmentje uit Po-nieuws van afgelopen week. Even één uh, vraag stellen voor uh, de rubriek De Neger, omdat het moet. Sorry? Wij moeten af en toe een neger in de uitzending. Oh, maar ik ben geen neger. Ja, dat is een item uit, uh, uit het uh, rubriekje een neger omdat het moet. Uh, de presentator die legt dan uit uh, Dominique Weessie van Poon News... dat de publieke omroep 11% allochtoon aan het woord moet laten. Uh, Sanne Grootkoekom, wat vind je hiervan? Nou ja, ik ben niet voor uh, positieve discriminatie, voor wie dan ook. Niet voor vrouwen en uh, dat betreft ben ik helemaal niet feministisch. Ik geloof nou, vooral mijn generatie... Uh, ja, wij zijn allemaal gelijk. Of gelijkwaardig in ieder geval. En de beste uh, komt aan de top. En de mindere uh, niet. En dat maakt niet uit of je of vrouw bent. En daarbij, ja, uh, ik heb het idee dat er best wel wat allotone op tv zijn. Maar die herkennen we niet eens meer als zodanig. Omdat ze zo ingeburgerd zijn. En een Prem of een Bertoltan. Ja. Uh, ja. Ja. ja. Hoeveel werkt het op jouw redactie, Allochtonen? Oh, mijn redactie nul. Moet ik eerlijk bekennen. Kijk. Maar ik heb er, we zijn met z'n vieren. Dus dat, uh, mm -hmm. Nou ja. Eén is vrouw in ieder geval. Dat dus, Het zijn allemaal vrouwen trouwens, Ja. Meneer Van de meest wat ja. vinden we? want Het is natuurlijk met een knipoog waarom zij dat doen. De publieke omroepen hebben allemaal die taken. 11% ja. is allochtoon in Nederland. Dus dat moet een afspiegeling ja. van te zien zijn op de omroepen. Ja, klopt. En je kan zeggen, in theorie... is dat is de juiste theorie. Het probleem is ook reëel natuurlijk. Want je stelt vast dat in heel veel gevallen... de allochtonen niet op de omroep zijn. En als er al zijn dat er heel specifieke rollen is... dat als we een advocaat zoeken om commentaar te geven... op het proces Wilders, dat dat een blanke man is. En als we iemand zoeken... Die uh, een loodgieter om uit te leggen dat er veel uh, uh, problemen zijn ten gevolge van vorst, dat het dan een, uh, een, een, een bruine uh, man is of een, of een vrouw met een hoofddoekje. Uh, dus inderdaad, er wordt heel veel ge uh, um, uh, gestereotypeerd op, uh, op radio en televisie, met name op televisie. Dus het probleem is reëel, maar om het op te lossen met quota is natuurlijk nonsens. Uh, dat, dat, dat, dat, uh, dan forceer je uh, de werkelijkheid uh, ook dit gezegd zijnde, ik heb een redactie van bijna 250 mensen. Uh, en er zijn ook heel weinig allochtonen. Uh, en op De Standaard, toen ik daar wegging, na elf jaar, uh, heb ik gezegd van... mijn grote mislukking is dat ik er niet in geslaagd ben... om voldoende allochtoonse journalisten hier uh, op de, de redactie van De Standaard uh, uh, te laten Zal, werken. Hoe kan dat, denk jij? Zijn ze er dan niet of zo? Of nou ja, ik kan me herinneren op de school van journalistiek dat er in het eerste jaar... Heel veel allochtonen waren. Maar uiteindelijk, als je dan afstudeert... dan, dan ja, zijn ze, waren ze nog maar met een hand vol. Ik, ik vind het heel moeilijk om dat te beoordelen hoe dat kan. Uh, ja, uh. Nou ja, goed, ik, ik zou het echt niet weten. Ik stel jij in ieder geval van wat zijn. Het is natuurlijk opvallend. Er is hier zo'n dag geweest, ook van de, in de media, dat gestimuleerd werd om van alcoholen om zich aan te melden. En dan konden ze ook een beetje meekijken bij programma's en om ze enthousiast te maken om ook in die media te gaan werken. Want ja, het begint natuurlijk daar wel. Dat het aanbod moet er ook vooral zijn. Maar dat zal er ongetwijfeld ook wel zijn. En, uh... Ja, een bepaald moment dat ik toen in Vlaanderen gezegd van ik vind ze niet. En toen werd ik overspoeld met boze reacties ja. van allochtone verenigingen. Toen zei ik, oké, okay, toon ze mee dan? En toen kwamen wel heel heel veel mensen waarvan je dan moest vaststellen dat ze niet op het niveau uh, waren opgeleid waarop we uh, in, in normale omstandigheden mensen uh, recruteren. En dan kan je zeggen van het is misschien een stuk in de opleiding uh, waar de fout zit, het is misschien een stuk in selectieprocedure. Uh, selectieprocedure. maar um, hmm. uh, wat voor de standaard gold geldt nu ook voor NRC Handelsblad, dat wij niet voldoende geïntegreerd zijn in allochtone, allochtone bevolking in Nederland. Dus als hier echt hele grote problemen met allochtone zullen ontstaan, zouden ontstaan in Nederland, dan hebben we niet de bronnen de contacten hmm. die we zouden hebben... als er uh, problemen ontstaan in uh, autochtonen. Ik, ik hoor uh, dus gezelschap. het er echt als door dat eraan gewerkt wordt. Uh. Ja. <laughs> ik, ik geloof in ieder geval niet ja. dat het onwool is van de media... I want he, iedereen, is, is het is namelijk heel handig om iemand te hebben die een andere taal kan. Ja, of yes. of ja, ja. Ja. zeker. Jij gaat er ook aan werken. Bij Ik ga aan werken. <laughs> dank uh, jullie allebei. Sanne Groot-Koelkamp en Peter van der Meers. Um, zometeen de nationale nieuwsquiz. Gaan we spelen, maar eerst een liedje van de Radio 1-CD van deze week. Dat is een album van een mevrouw die al uh, heel oud is: Wanda Jackson. Maar uh, er is een nieuw album van eruit geproduceerd door Jack White voor de White Stripes. Wanda Jackson, hier is yo. Know that I'm no good. Het liedje kennen van uh, Amy Whitehouse. Maar het is de uitvoering van Wanda Jackson deze week... de Radio 1 CD en haar album heet The Party Ain't Over. We gaan praten met Frederik Weiden, Die is 65 jaar en komt uit Purmerend. Hij doet mee aan de Nationale Nieuwsquiz. We beginnen aan week 6. We zoeken de nieuwscanner van deze week. Meneer Weiden, welkom. U, u was uh, docent op het VMBO. Daar is altijd veel over te doen. U gaf ook nog uh, consumptieve technieken. Dus koks en zo zijn dat, hè? Ja, dat klopt. Uh, het woord consumptief, ja, ik denk aan consumeren... Ja. Dus daar komt het van. Ja. Eten en drinken. Ik heb niet alleen op VBO lesgegeven, ook op uh, MBO's, HBO's. Nee, maar er is veel over dat VMBO te doen. Ik zag laatst nog Pierre Wind op tv, ook een kok natuurlijk. Ja. En die zei: Het is zo mooi en het heeft zo'n negatieve imago. En, en zo onterecht vond hij dat. Ja, klopt. Uh, het, het zijn wel de toekomstige uh, uh, in de horeca, zeg ik altijd maar. Ze beginnen van, van, van uh, laag bij de grond, dat wil zeggen. Ze weten amper wat een aardappel is. En dat moet je dan maar bij gaan slijpen. Ja. Leuk werk. U mist Heel het wel een beetje. Ik mis heel erg. Ja. We gaan kijken hoe u scoort in de nieuwsquiz. We beginnen eerst met de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. De Verenigde Staten kunnen president Mubarak van Egypte niet dwingen om op te stappen. En wat we hebben gezegd is. You have to... A now. Het Egyptische regime heeft inmiddels met de oppositie afgesproken... dat de grondwet hervormd zal worden. Nog altijd zijn er demonstranten op het Tagrierplein in Cairo. Aan het begin van de nacht schoten militairen in de lucht... in een poging het plein schoon te vegen. Ja, hier is vraag 1. De Egyptische regering deed gisteren een aantal concessies... tijdens besprekingen met oppositiegroepen. Opmerkelijk, ook een officieel verboden beweging deed mee aan die besprekingen. Wat is de naam van deze beweging? De Moslimbroederschap. Dat is goed. De regering ging onder meer akkoord met de instelling van een commissie... die snel met grondwetshervormingen moet komen. Vraag 2. President Obama zei in een interview met Bill O'Reilly... dat de tijd voor veranderingen in Egypte is aangebroken. Hij deed dat in een interview waar erg naar werd uitgekeken Omdat deze O'Reilly een verklaard anti-Obama-propagandist is. Voor welke zender werkt hij? NBC. Dat is niet goed. Hij werkt voor Fox News. De Amerikaanse president zei verder dat volgens een, uh, hem een ordelijke overgang naar de nieuwe regering nodig is... om te voorkomen dat een radicaal regime aantreedt in Egypte. Vraag 3. Dat is altijd een geschiedenisvraag. Uh, vandaag gaan we terug naar 1958. Vanaf dat jaar tot 1961 ging Egypte korte tijd samen met een ander land op in één staat. De Verenigde Arabische Republiek. Met welk land dat opvallend genoeg geen buurland van Egypte is, was dat? Uh, geen buurland. Het is dan... Jemen. Nee, dat is uh, Syrië. Syriërs waren Jawel. bang voor communistische overheersing en zochten veiligheid onder de vleugels van Egypte. Dat was het verhaal. Um, we gaan naar vraag vier, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik moet zeggen dat ik fluitend door de stad fiets. Um, na zoveel jaar um, aan het front en um, ja, toch in gespannenheid leven is het ook wel heerlijk. U zei het al, hè? He? Ventalsen. Ja, is goed. Nam zaterdag officieel afscheid van GroenLinks op het partijcongres in Utrecht. Vraag vijf op dat congres ging het verder vooral over de trainingsmissie naar Kunduz. Die wordt gesteund door de fractie. Maar omstreden is die onder de achterban de leden. Er werd daar een motie aangenomen die bestond uit drie delen. Namelijk treurnis, eenheid en... Treurnis, eenheid, weet ik niet. Vertrouwen. De motie van afkeuring werd afgewezen... en het leiderschap van Jolande Sap kwam niet in gevaar. Laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Die kunt u ook nog wel gebruiken. U krijgt hints over een term uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? Dus een term uit het nieuws. Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik ben 45, maar al wel wat trager. Drie. Mijn winnaar krijgt de Vince Lombardi-trophy. Twee. Voor het eerst waren bij mij geen cheerleaders te zien. Um, ja, de, de Bowl de ja. in Amerika. Dat is goed. Um, even die eerste uitleg misschien. Het was de 45 e editie van uh, het American footballseizoen in Amerika. Sinds Janet Jackson in 2004 tijdens de Russen tepel showde, wordt die Super Bowl nu vertraagd uitgezonden. Dus mocht er weer zoiets gebeuren, dan kunnen ze dat er nog even snel uitknippen. Uh, ja. En die Lombardi, dat is een bekende coach uit de jaren 60. Uh, was toen ook de coach bij de Green Bay Packers, trouwens. De winnaars van dit jaar. Het ging inderdaad over de Super Bowl. Um, dat betekent factor 4. En daarmee doen we dan zometeen deel 2 van de quiz. Die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 De respectloze behandeling van het lichaam van Zahra Bagrami, die Nederlands-Iraanse die vorige week werd geëxecuteerd in Iran. Uh, die mevrouw is gisteren begraven zonder dat haar familie daarvan op de hoogte was. En nu roept Nederland dus de ambassadeur terug. Dus het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Iran is zinloos. Bent u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070? Kost 50 cent, u kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stam.nl en twitteren naar atstan.nl. We zijn we terug bij Frederik Weiden uit Purmerend, Factor 4. Um, daarmee gaan we nu deel 2 van de quiz spelen. Um, u weet hoe het werkt, 90 seconden de tijd. Ik stel die vragen, probeer dat zo snel en duidelijk mogelijk te doen. U geeft het antwoord, als u het antwoord niet weet, zegt u pas... en dan stel ik snel de volgende vraag. Oké, okay. daar komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet het schaatsevenement waar Valko Zansra en Rintje Ritsma... zaterdag aan deel deelnamen? Christais. Dat is goed. Op welke Rotterdamse straat is een waken gehouden voor het Egyptische volk? Pas. Kool Singel, hoe heet de Poolse coureur die na zijn ongeluk in kunstmatig coma wordt gehouden? Um, Kubica. Is goed. Wat is de naam van de zangeres die een fout maakte bij het zingen van het volkslied voorafgaand aan de Super Bowl? Pas. Christina Aguilera, welke partij wil ruimte voor grote grazes in de Oostvadersplassen? Seria. Um, het is de partij voor de dieren. Een dronken vrouw heeft in Amsterdam een schot gelost. In wat? Geen idee. Een taxi. Waar in Brabant is zaterdag een amfetamine laboratorium opgerold? Mm, nee, dat is in Waalwijk. Nieuwsfoto's die de zilveren camera wonnen... zijn de komende maanden op welke plekken te bekijken? Pas. Op NS-stations. Zes medewerkers van welke organisatie zijn ontvoerd in India? Pas. Wereldnatuurfonds. In welke sport promoveerden de oranje dames niet in de vetcup? Tennis. Ja, dat is goed. Bij Zaandam werd zaterdag een weg afgesloten... nadat een grote hoeveelheid wat naar beneden kwam vallen. Pas. Dakpannen. Welke van de voormalige Spice Girls heeft in haar radioshow aangekondigd dat ze een zoon krijgt? Brit Spears. Nee, het was Emma Bunten, oftewel Baby Spice. Welk vins bedrijf gaat de top van het concern grondig reorganiseren? Nokia. Is goed, wat is de naam van de Japanse automaker... die samen met Shell het eerste waterstoftankstation ter wereld wil Pas. openen? Pas. Toyota. Wie is de officieel benoemd tot lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens GroenLinks? Pas. Toftissen, heet de man. Ja... Ehm, um, eens even zien, eens even neuzen. Vier, goed. Keer vier is zestien. Zwak. U <laughs> bent hard over uzelf. Ja, nou ja... Ik weet niet, in, dat, in die factor ging het wel aardig. Maar in dat kanon we zaten er een paar bij waar u moest passen. En dat is jammer. En dat is helaas. Nou, ja, ik, ik wist wel vanuit die dakpan en zo. Ja, ik wist het wel. Maar ja, het is altijd lastig als je hier dan ja, zit. Het is het bekende verhaal. We horen het vaker. Het zijn toch ja. de spotlights die het hem doen. En uh, die vreselijke lelijke kop van die presentator. Dat uh, werkt natuurlijk ook niet mee. Ja, nou, um, daar win ik het van hoor. <laughs> so, uh, wij uh, geven u wel twee kaarten mee voor beeld en geluid. Uh, we doen de lunchradio erbij. En uh, natuurlijk een mok van dit programma. En we gaan kijken of die 16 stand houdt. Maar dat wordt lastig, denk ik. Hoe nou, wie weet. Ja. <lacht> Anders zijn we Goede reis <lacht> terug in ieder geval. Bedankt, hè. We gaan straks om kwart over één praten over e-health. Uh, daar zijn heel veel mensen druk mee. De voorzitter van de club in Nederland die daar heel druk mee is... e-health uh, gaat daarover praten. Maar wij bellen ook even met de prins Constantijn van Oranje. Die werkt in opdracht van Nelly Kroes voor, uh, aan de e-health. En dat doet hij namens de Europese Commissie. Dus daarover zo meteen om kwart over één meer. Nu is het, het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1.